Gemeente, na de preek zingen we zonder verdere aankondiging Psalm 72, de verse 1, 6 en 7. De verse 1, 6 en 7 van Psalm 72, na de preek. Gemeente van Christus. Jongens en meisjes, kennen jullie het land van Andersom? Weet je wat zo bijzonder is aan het land van Andersom? Nou, dat is niet zo moeilijk, want alles gaat er andersom. De mensen doen de dingen precies omgekeerd dan normaal. Zelfs de koning van het land doet alles andersom. De koningin in ons land laat zich bedienen door knechten en bedienden. Maar in het land van andersom is het juist de koning die de knechten bedient. Stel je dat eens voor. Een koning die het eten opdient... Een koning die een buiging maakt voor zijn gasten. Soms zie je wel eens iemand lopen uit het land van andersom. Een jongen of een meisje die daar vandaan komt, herken je heel snel. Weet je waaraan je zo iemand herkent? Nou, dat is weer niet zo moeilijk. Want iemand die daar vandaan komt, zo'n jongen of een meisje, die doet namelijk alles andersom... fiets ik langs het schoolplein. En toen zag ik een jongen uit het land van Andersom. Een groep jongens en meisjes waren bezig met een spelletje. Eén meisje stond aan de kant. Zij mocht niet meedoen van al die anderen. Echt gemeen. Maar toen zag ik die jongen uit het land van Andersom. En hij deed nu precies het omgekeerde van wat zijn klasgenootjes deden. Hij stopte met het spelletje. En ging naar het meisje toe. Hij nam het voor haar op. En ging haar helpen. Dat is mooi hè. Het land van Andersom. Maar weet je. Het land van Andersom bestaat niet echt. Maar ik ken wel een land. Een koninkrijk waar het er zo aan toe gaat. Dat land is het koninkrijk van God. En weet je wat nou het mooiste is? Jij kunt ook tot dat land behoren. Vraag het maar aan Jezus, de koning van dat land. Hij zal je helpen om een goede inwoner van zijn land van andersom te worden. Weet je het nog? Dan doe je alles andersom. Als andere plagen doe jij het andersom. Jij neemt het voor die ander op. Als niemand die ene jongen uit je klas uitnodigt op een verjaardagsfeestje, doe jij het andersom. Jij nodigt die jongen wel uit. En als niemand je moeder helpt met het afruimen van de tafel, dan, dat kunnen jullie vast nu zelf wel invullen. In de preek van vanmorgen gaat het over het Koninkrijk van Jezus... Het land van andersom. Luister maar goed. Jacobus en Johannes hebben er vast wel eens van gedroomd. Sterker nog, ze hebben er vol verwachting naar uitgezien. En nu was het dan bijna zover. Beide discipelen lopen samen met een groep volgelingen achter hun meester aan richting Jeruzalem. En daar, daar in Jeruzalem... Daar zullen hun dromen realiteit worden. Het zou niet lang meer duren. Daar waren de broers stellig van overtuigd. Nog enkele tientallen kilometers stijgen. En dan zou die machtige godstad voor hun ogen opreizen. Jeruzalem. Het einddoel van hun reis. En daar, daar in Jeruzalem, daar zou het gebeuren. Daar zou Jezus de macht grijpen. Gevoelens van angst en opwinding maken zich meester van Jacobus en Johannes. En dat is te begrijpen ook. Rabbi Jezus had er al vaak over gesproken. Over dat koninkrijk. Niet dat ze het altijd begrepen. Nee. Want Jezus sprak er vaak op een mysterieuze wijze over namelijk door gelijkenissen. Maar dat met de komst van Jezus het koninkrijk zou aanbreken, aanbreken... stond voor Johannes en Jacobus vast. Dat was vanaf het begin de kern van Jezus' boodschap geweest. De tijd is vervuld. Het koninkrijk gods is nabij gekomen, Nabij. En dat dit koninkrijk in Jeruzalem zou aanbreken had uw meester ook meerdere malen verteld. Dan sprak hij op een indringende toon... over wat er met de zoon des mensen zou gaan gebeuren. Daar, in Jeruzalem. En luister. Jezus richt zich opnieuw tot zijn discipelen. In vers 33 lezen we... Zie, wij gaan op naar Jeruzalem. En de zoon des mensen zal... En de rest horen de discipelen al niet meer. Alleen die naam, Zoon des Mensen, waarmee Jezus zichzelf aanduidde, was al voldoende om de harten van de discipelen sneller te doen laten kloppen. Want ze wisten wel wat Jezus daarmee bedoelde, met die Zoon des Mensen. Daar hadden ze vaak genoeg over gelezen in de Bijbel van die tijd, het Oude Testament. Ze hadden gelezen over wat er zou gebeuren met de zoon des mensen. Namelijk in het boek Daniel. Daar staat over de zoon des mensen geschreven. En we hebben het gelezen. Hem werd gegeven macht. Eer en het koningschap. En alle volken en naties dienden hem. En bij de woorden: koningschap. Macht zien Jacobus en Johannes het helemaal voor. Daar wordt het koninkrijk van koning Jezus mee bedoeld. En dat gaat straks aanbreken als ze in Jeruzalem komen. Ja, hun droom zal nu werkelijkheid worden. Hun meester, de Messias, die een aantal meters voor hen loopt... zal orde op zaken gaan stellen in Jeruzalem. De rollen zullen nu worden omgedraaid... Als Jezus de macht grijpt in Jeruzalem, dan is het afgelopen met die vrede Romeinse bezetters. En met die akelige schriftgeleerden en overpriesters die er steeds op uit waren om Jezus te strikken met hun lastige vragen. Nee, Jacobus en Johannes weten het zeker. Het einde der tijden is nabij. En Gods wereldheerschappij zal nu doorbreken. Gemeente, met die verwachting van Jacobus en Johannes... ...krijgen we een behoorlijke spiegel voorgehouden. Want voor de broers was het duidelijk. Dat Rijk van Jezus kwam eraan. Ook al zagen ze om zich heen... ...weinig voortekens van het Koninkrijk. Ze geloofden dwars tegen alles in... ...dat het op het punt stond aan te breken. Maar Jacobus en Johannes zijn niet de enigen... Nee, op de achtergrond zien we de evangelist Marcus, die dit alles op papier heeft gezet. Marcus probeert in zijn hele evangelie duidelijk te maken dat met Jezus' komst het koninkrijk is aangebroken. En tegelijkertijd is het er nog niet volledig. Wacht het nog op de voltooiing. En als we bedenken dat de gemeente waar Marcus aan schrijft... de kampen heeft met zware vervolgingen... dan snapt u wel dat die gemeenteleden enorm uitzagen naar de komst van Jezus Rijk. Want dan, dan zou er een einde komen aan al die ellende. En nu u, jij en ik. Wat geloven wij er nog van van het Rijk van Jezus. Leven wij uit het feit dat het Rijk is aangebroken? En verlangen wij met zoveel vervolgde, vervolgde christenen... in Noord-Korea en China... naar de spoedige komst van dat Rijk? Kun jij er al naar uitzien... En geloven we er met Johannes en Jacobus in... dat we er zeker bij zullen horen bij dat Koninkrijk van Jezus? Of zeg jij... Nou, laat de komst van het Rijk nog maar even wachten. Of zegt u... Ach, kijk eens om je heen. Het lijden in de grote wereld... en... En de pijn en ellende in mijn kleine wereld. Dat rijk van God, ik geloof er niet zo in. Of misschien is juist het lijden wel een reden voor u om sterk te verlangen naar Jezus' komst. Hoe het ook zij, ik denk dat die, die broers Johannes en Jacobus precies de vinger op de zere plek leggen. Ze geven ons te de denken. En goed ook. Maar laten we teruggaan naar dat reisgezelschap op weg naar Jeruzalem. De twee discipelen wrijven zich in hun handen van opwinding. Ze zien het helemaal voor zich. Jezus, die als koning daar in Jeruzalem binnenkomt. Om zijn koninkrijk te vestigen. En als Johannes en Jacobus hier aan denken, gaat de kern van Jezus' woorden totaal langs hen heen. De woorden die we hebben gelezen in vers 33. Jezus' woorden over zijn lijden in gruwelijke details gespeld. Bespotten, geestelen, bespuwen, doden. Johannes en Jacobus, ze horen het niet. Ze zijn met hun gedachten in Jeruzalem. Daar waar binnen korte tijd het koninkrijk van Jezus zal worden gerealiseerd. En dan, dan zullen ze als overwinnaars het godsrijk binnenmarcheren. En dan, zo denken Jacobus en Johannes, zal Jezus de functies verdelen. En je kunt nu eenmaal niet met z'n twaalf regeren, zullen Jacobus en Johannes gedacht hebben... We moeten nu al lobbyen om straks bij Jezus vooraan te zitten, links en rechts. Geweldig lijkt ze dat. Vooraan in het koninkrijk van Jezus, dat betekent een ereplaats, boven de anderen. En of Johannes en Jacobus nu aan de plaatsen bij een koninklijke maaltijd, links of rechts van de koning, of aan de tronen, links en rechts van de koning gedacht hebben, dat weten we niet. Misschien dachten ze zowel aan het een als het ander. Het belangrijkste is... in beide gevallen ging het om de ereplaatsen. En de persoon die in die tijd op plaats kwam... links of rechts van de koning... dat was de gevierde man. Iedereen keek tegen die mensen op. Op die plekken, links en rechts... Daar zitten de grote heren, de vrienden van de directeur, de invloedrijke personen, zij die het voor het zeggen hebben. En wie daar komt te zitten, laat zich vorstelijk behandelen. Die mensen laten zich bedienen. Zij laten andere mensen voor zich lopen. Ja, dat zien Jacobus en Johannes wel zitten. Ongetwijfeld hebben de broers er al een beetje op gerekend, of laten we zeggen, goede hoop gehad toen ze het verzoek aan Jezus voorlegden. Zij behoorden immers tot de intimi, de intimi van Jezus, de, de discipelen die er vanaf het vroegste uur al bij waren. En waren zij het niet die getuigen waren van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van hun meester? Zij waren erbij toen het dochtertje van Jairus werd opgewekt. Zij waren erbij. Op, bij de verheerlijking op de berg. Op hen kon Jezus aan. Jacobus en Johannes zullen ook gedacht hebben. We hebben ons werk, onze familie, ons hele hebben en houden opgegeven om achter Jezus aan te gaan. Een beloning is wel op zijn plaats. En zo komen ze tot Jezus met de vraag. Geef ons dat wij mogen zitten. De een aan uw rechter. En de ander aan uw linkerkant. In uw heerlijkheid. Wat krijgen we nou zeg? Horen jullie dat? Wat die twee broers daar aan Jezus vragen? Als de andere discipelen lucht krijgen van de vraag die Johannes en Jacobus gesteld hebben, worden ze verschrikkelijk kwaad. Die twee proberen achter onze rug om de beste plaatsen te reserveren. Wie denken ze wel niet dat ze zijn? Straks geeft Jezus hun de ereplaatsen en dan vissen wij achter het net. Dan kunnen wij achteraan aansluiten. Gemeente... Nu blijkt dat niet alleen Jacobus en Johannes, maar alle discipelen, uit zijn op felbegeerde plaatsen. Rechts van Jezus, ten diepste, uit zijn op eer en macht. Niet één uitgezonderd. En dan vindt Jezus het tijd worden om zijn discipelen tot de orde te roepen. antwoord van Jezus valt maar 100 mee. Want ziet u wat een contrast? Jezus spreekt over zijn lijden, over zijn sterven. En Johannes en Jacobus zijn vervuld met het verlangen naar macht en aanzien. Jezus wordt niet boos. Geeft de broers ook niet een fikse uitbrander. Maar zegt... Jullie weten niet wat jullie vragen. Dat vraagt om uitleg. En dat geeft Jezus ook. Hij zegt, en we lezen het in vers 42... U weet dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken... heerschappij over hen voeren... en hun groten gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn... Maar wie onder u groot wil worden, die zal uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zal willen worden, die zal slaaf van allen zijn. Jezus pakt een eigen tijdsbeeld om zijn discipelen uit de droom te helpen. Hij heeft het over de leiders van die tijd. Denk maar aan een Herodes of een Pilatus. En als je de woorden van Jezus leest, dan denk je... Waarom zegt Jezus? Zo zal het onder u niet zijn. Met andere woorden, zo behoort het onder u niet te zijn. Wat is er mis met de leiders waar Jezus over spreekt? Bedoelt Jezus nu misschien dat je überhaupt geen leidinggevende functie mag vervullen? Nee. Nee, dat bedoelt Jezus niet. Zeker niet. Jezus' woorden en dat komt in het Grieks beter uit, zijn ironisch bedoeld. Jezus zegt eigenlijk, die leiders van jullie, die Herodes en Pilatus en al die anderen, die menen wel leiders te zijn, maar dat is geen leiderschap. Zij misbruiken hun macht, regeren met keiharde hand. Ze zijn liefdeloos voor het volk. Ze zijn uit op machtsuitbreiding. Ten meerdere eer en glorie van henzelf. Dat is geen macht. Dat is overmacht. Dat is geen heersen. Dat is overheersen. Dat is regeren. Ten koste van de anderen. Zo zal het onder jullie niet zijn. Is het antwoord van Jezus. En het is... Alsof hij zegt, als mens ben je zo vaak bezig jezelf in het middelpunt te zetten. Om jezelf ten koste van anderen in de belangstelling te werken. Niet de ander, maar onze ons belang, onze naam en onze eer staan centraal. En met de ellebogen werken we onszelf omhoog. Denk alleen maar aan het bedrijfsleven. We misbruiken onze machtspositie voor eigen voordeel. En hoe vaak zijn we niet aan het roddelen over anderen... zodat we zelf aan populariteit winnen? Doe dat niet, zegt Jezus. Daar komen brokken van. Zo gaat het er in de wereld aan toe... Maar zo zal het onder jullie niet zijn. In mijn koninkrijk gaat het anders. Daar geldt de orde van het land van andersom. En dan. dan draait Jezus de boel om. Gooit alles op zijn kop. Tegenover de wereld. tegenover de orde van de wereld. zet Hij de orde van zijn koninkrijk. Als je groot wil zijn in Mijn rijk. Dan mag je dienen. En als je de eerste wilt zijn. Dan mag je als een slaaf. De ander ten dienste staan. En nu moeten we oppassen. Dat we dit niet gaan lezen. Als een wet. Want voordat je het weet. Beschouwen we de woorden van Jezus. Als een regeltje. Zo van. Je mag niet heersen. Maar je moet dienen. Je mag niet de eerste zijn. Dat moet je de anderen gunnen. En als je dan toch die drang in je voelt opkomen om te gaan voor je eigen eer. Als je je dan toch wil profileren ten koste van de ander. Dan moet je dat wegstoppen en verdringen. Als je dan toch weer de zucht naar aanzien en populariteit in je voelt opborrelen. Dan moet je dat onmiddellijk onderdrukken. Maar dat bedoelt Jezus niet. Daar worden we alleen maar moe van. Omdat we steeds maar weer falen en vallen. En keer op keer weer kampachtig proberen te strijden. Om onze neiging en ons verlangen naar eer en aanzien weg te drukken. Dat lukt ons niet. Die strijd is bij voorbaat verloren. Te vaak vatten we het evangelie op als een last van geboden en verboden die op ons drukt. Maar dan missen we de kern. Nee, we moeten doorlezen in vers 45. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. En nu, nu ligt de bevrijding op in Jezus' woorden overdienen. Want wat lezen we? Jezus heeft zijn leven, heeft zichzelf gegeven als losprijs. En de losprijs was in die tijd de prijs die betaald werd om een slaaf los te kopen. En nu zegt Jezus, in mijn eigen woorden, ik ben gekomen om jullie vrij te kopen... Van die eerzucht die zo vaak ten koste gaat van anderen. Die drang om vooraan te staan. Om bewonderd te worden door anderen. Al die heerzucht en eerzucht. Al dat streven naar macht en aanzien. Dat hoort tot de wereld. En die wereld zit ook in jullie. Maar nu, en nu komt het... Daar zijn jullie van losgekocht... Dat oude bestaan is met Jezus aan het kruis gespijkerd. En door het geloof... door het geloof zijn we met Jezus als nieuwe mensen opgestaan. Jullie moeten niet leven... Alsof je nog volgens de jullie moeten niet doen alsof je nog volgens de orde van de wereld leeft... Jullie zijn kinderen van het Koninkrijk. En dan geldt de orde van het land van andersom. Dan worden we werkelijk bevrijd van de heerzucht en eerzucht. En dan krijgt ons leven, dan krijgt ons leven een ander middelpunt. Dan wordt Jezus het middelpunt. Dan wordt ons eigen ik onttroond... En aan de kant gezet. Dan wordt er een streep gezet. Door de rechtopstaande streep. Van ons eigen ik. En die twee strepen samen. Vormen een kruis. En dat kruis. Dat kruis herinnert ons. Aan het oude leven. Dat aan het kruis is gespijkerd. Dat kruis herinnert ons. Aan de losprijs die Jezus heeft betaald om ons vrij te kopen. En Jezus zegt... Ga nu als bevrijde mensen met mij mee. En je mag de eerste zijn. Maar dan wel als burger van het Koninkrijk van God. Als inwoner van het land van Andersom. En in dat land... Johannes en Jacobus... mogen jullie de eerste zijn. En in dat land... Mag u, mag jij de eerste zijn? Jazeker, maar wel op een andere manier dan vroeger. Mag ik proberen dat duidelijk te maken door een aantal voorbeelden? Ik denk aan die persoon, misschien wel naast u in de kerkbank. U heeft van horen zeggen dat hij eenzaam is. Kort na het overlijden van zijn vrouw kreeg hij nog wekelijks bezoek. Maar dat werd na verloop van tijd steeds minder. En eigenlijk niemand neemt de tijd om eens een praatje met hem te maken of om eens bij hem op bezoek te gaan. Want wat moet je eigenlijk tegen zo'n persoon zeggen? Maar dan klinkt de stem uit het Koninkrijk van God, uit het land van Andersom... Iemand moet toch de eerste zijn en jij maakt straks een praatje met hem. Of u maakt een afspraak om eens bij hem langs te komen. Of dat asielzoekerscentrum bij u in de buurt. Vreemde lui. Je kan wel merken dat ze niet uit Nederland komen. Maar je weet ook dat deze mensen heel wat meegemaakt hebben... En dat ze het in zo'n centrum vast niet altijd even makkelijk hebben. Eigenlijk zie je nooit iemand uit het dorp naartoe gaan. Maar dan, dan klinkt de stem uit het koninkrijk van God. Uit het land van andersom. Iemand moet toch de eerste zijn. En je gaat. Ook al kost het een deel van je vrije tijd. Of ik denk aan die vriend van me. Vroeger deden we alles met elkaar en we waren echt kameraden. Maar nu zien we elkaar bijna niet meer. En ik vind het zo prima eigenlijk. Hij heeft me toch laten vallen. Maar die vriend zegt juist dat ik hem heb pijn gedaan. Ja, maar hij is begonnen. Ja, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Maar dan klinkt weer die stem uit het land van Andersom. Iemand moet toch de eerste zijn? En dan ga ik naar die ander. En dan zeg ik, sorry. Zo mogen we de eerste zijn. Mogen we voorop lopen. En dat is echt niet altijd leuk en fijn. Want in inwoner zijn van het land van Andersom... brengt pijn met zich mee... Je blijft last houden van dat verlangen naar eer en aanzien. Last houden van die neiging populair te willen zijn ten koste van anderen. De weg achter Jezus aan kost pijn. Je moet er dingen voor opgeven. Dat is het prijskaartje van de navolging. Een avond naar dat eenzame gemeentelid betekent wellicht dat je je favoriete tv-serie een keer moet laten schieten... Maar als dat het enige is, dan valt het nog wel mee met de hoogte van de prijs die we moeten betalen voor de navolging. Ik moet even denken aan die vervolgde christenen in Noord-Korea. Zij weten werkelijk wat het is en wat het kost om Jezus na te volgen. Maar ze hebben hun leven ervoor over. Want niets is zo goed als een leven heel dicht bij hem... En voor zo'n leven zijn we allemaal bestemd. Een leven waarin we schepsel zijn naar Gods beeld. En hoe, de, hoe dat beeld van God eruit ziet, hebben we in Jezus gezien. Zijn levensdoel bestond uit het dienen van de ander. En zo mogen wij als bevrijde mensen in zijn voetspoort treden... om tot ons levensdoel te komen. Na Jezus' opstanding uit de dood konden Jacobus en Johannes wel door de grond zakken van schaamte. Immers, wat lezen we in vers 38? Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drink, en met de doop gedoopt worden waar ik mee gedoopt word? Met andere woorden vroeg Jezus aan de twee discipelen, zijn jullie bereid mij in lijden en sterven te volgen? En ze hadden geantwoord, we kunnen het. Maar wat was dat een grootspraak geweest? Wat hadden ze daarin gefaald? Notabene, ze waren in de hof van Gethsemane in slaap gevallen... en daarna weggevlucht... voor de beker van het lijden... en de doop van de doodsdreiging. Toch vormt het falen van de discipelen niet het laatste woord. Na zijn opstanding... Zoek Jezus zijn falende, teleurgestelde discipelen weer op. Hij hoefde hen weinig uit te leggen, denk ik. Ze hebben het allemaal wel begrepen. In het koninkrijk van uw meester gelden andere normen voor wie werkelijk groot is. Daar geldt de orde van het land van andersom. Daar gaat alles precies andersom dan hoe zij het gedacht hadden. En ze hebben ook ontdekt dat de weg naar Jezus heerlijkheid, de weg die leidt naar het Koninkrijk, geen vlak geplaveide weg is. Het is de weg achter Jezus aan. En dat is een weg die lijden met zich meebrengt. Jezus bestraft zijn discipelen niet voor hun falen, maar geeft ze een nieuwe kans om Hem als leerling te volgen. En dat doen ze. Jacobus en Johannes... gaan als nieuwe mensen... achter Jezus aan. Vrijgekocht... van heerzucht... en eerzucht. En als nieuwe mensen... zijn ze in staat... om de beker van het lijden te drinken. Jezus' woorden... die hij destijds tot hen gesproken had... komen uit. Jullie zullen de beker drinken... Die ik drink. En jullie zullen met de doop gedoopt worden. Waar ik mee gedoopt word. In handelingen 12. Lezen we dat Jacobus. Met het zwaard gedoopt. Gedood wordt. En de traditie vertelt ons. Dat Johannes verbannen is naar Patmos. Twee discipelen. Die achter een meester aan. De weg van het dienen zijn gegaan. Een weg. Die in een wereld volkwaad en antimacht regelmatig uitloopt op lijden gemeente het koninkrijk van God is als het land van andersom in dat koninkrijk is Jezus koning en soms vergeten we als christenen dat we inwoners zijn van het land van andersom dat we leven in een contrastmaatschappij dan lijkt het weer Alsof we slaven zijn. Slaven van onze verlangens naar eer en aanzien. Slaven van onze zucht naar macht. Dan zetten wij onszelf weer op de troon. Maar dan, dan zijn we ver van het land van andersom. Daar wonen geen slaven, maar vrije, losgekochte mensen... Mensen waarbij een streep door een eigen ik is gezet. Mensen die leven vanuit de bevrijding die Jezus aan het kruis gere gerealiseerd heeft. Of moet ik zeggen, daar wonen mensen die geleerd hebben wat het is om de eerste te zijn. Amen.